vriend met het NOS-jaar. De Groene Kruisweg en Rotterdamseijde richting afgesloten vanwege een lekkage in een tankstation. Er is om 200 liter benzine gelekt door een technisch mankement. Het personeel van het tankstation heeft het systeem stilgelegd, waardoor de lekkage is gestopt. De brandweer heeft een speciale schuimlaag over de benzine gespoten om te voorkomen dat hier een brand vliegt. De milieudienst heeft metingen gedaan bij het tankstation, maar geen verhoogde waarden zijn aangetroffen. Inwoners van Hongkong kiezen vandaag een nieuw parlement en voor het eerst wordt een meerderheid van de parlementariërs direct door de bevolking gekozen. Op het eiland zijn de afgelopen tijd de anti-Chinese sentimenten opgeleid en de vraag is of democratische partijen daarvan kunnen profiteren. Gisteren nog schrapte de leider van Hongkong een omstreden onderwijsplan dat tot doel had de nationale Chinese trots te stimuleren. Tienduizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen dit plan.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 Het weer zonnig, waarbij de temperatuur in het binnenland kan oplopen tot 29 graden. Aan zee iets minder warm. Morgen kan ze buien, maar de zomerse temperaturen blijven. Dit was het NOS Show. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad file bij Utrecht op de A12 richting Arnhem. Tussen Knoppen de Oude Rijn en Knoppen de Lunetten, twee kilometer door werkzaamheden. En de N218, de groene kruisweg tussen Europoort en Spijkenisse, die is nog steeds in beide richtingen dicht bij Geervliet. Dat komt door lekkage bij een tankstation.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 Four Brothers vormde de opening van het tweede uur van deze CFMJS, waarin het koper de hoofdrol speelt. Het schitterende nummer werd geschreven door saxofonist Jimmy Jeffrey, speciaal voor de saxgroep van de backband van Woody Herman. Maar zoals ik al in het eerste uur zei, de saxofoon hoort niet tot het koper in de muziek, maar bij de rietinstrumenten. Deze Four Brothers werd geheel gespeeld op trombones, in handen van onder andere J.J. Johnson, Kay Winding en Bill Watraus. Het kraakte een beetje, maar het nummer is afkomstig van een veelgedraaide LP. Terug naar het koper van de trompet. Where Owen. Oh when. Loopzuiver gespeeld door Winton Marsalis. Woensdag mogen we gaan stemmen en ik verwacht dat iedereen die stemrecht heeft daar ook gebruik van maakt. Daarom dit toepasselijke nummer gezongen door de 18-jarige Canadese jazzzangeres Nikki Janowski. Vote for Mr. Rhythm. Hoewel ik niet weet wie van onze Nederlandse politici zo swingend met tekst kunnen omgaan. Liefde zonder tranen bestaat niet. Tenminste, dat vindt de Servische jazz Dusko Gojkovic. Na jaren in de States te hebben gespeeld, zocht hij vol weemoed weer de oude wereld op. Een prachtige speler met mooie muziek in zijn pen. Dusko Gojkovic met No Love Without Tears. Just a muddy river But it seems like heaven on high Where the moon is shining bright Let me dream away the night Where the lazy river goes by Go away, let us be Just the river, you and me Everything is still all along the Mississippi As happy as I For I never want to roam Let me live and make my home Where the lazy river goes by Just the river you and me. Everything is still all along the Mississippi. Ain't no one as happy as I. For I never want to roam. Let me live and make my home. Lazy river goes by. Lazy river goes by. Lazy river goes by. Een heerlijk ouderwetse trompetist, Roy Eldridge. Hij had de koosnaam Little Jazz omdat zijn stijl veel weg had van een combinatie van Dizzy Gillespie en Louis Armstrong. Vooral in de jaren dertig maakte hij veel vuurroren, later speelde hij veel in Europa. En hier was hij met zijn eigen orkest te horen in Where the, L the Lazy River Goes by... Ja, daarbij by hoort erbij... met de zangeres Gladys Palmer... Koper speelt dus de hoofdrol in deze van Jazz. Maar ik moet nu toch even een saxofoon aan het woord laten. Want vanmiddag opent de stichting Jazz in Zandvoort in gebouw De Krocht het nieuwe seizoen. Met als gast de Amerikaanse tenorsaxofonist Scott Hamilton. Die een aantal keren in Zandvoort heeft gespeeld. Hij wordt begeleid door het trio van Johan Clement. En het concert begint om half drie. Maar van Jazz laat hem nu alvast even horen. Scott Hamilton met... Matt, how about you? Als acht jaar jongetje kwam trompetist John Feddes begin jaren zestig. door een TV-optreden van Louis Armstrong in de Ed Sullivan Show. onder de indruk van de mogelijkheden van dit instrument. En al jong mocht hij meespelen in het combo van Dizzy Gillespie. En zo kwam hij in de gelegenheid met veel grote helden in de jazz op te treden. Hoge noten, lage noten, hij tovert het allemaal uit zijn instrument. Zoals John Feddes daarnet liet horen in het bekende Here's That Rainy Day, maar niet vandaag dus. Ik pak er nog een hoge notenblazer bij. De Canadese trompetist en bandleider Maynard Ferguson, die bij Stan Kenton zijn Amerikaanse loopbaan begon. Hier begeleidt hij met zijn band de in 1978 overleden Amerikaanse jazzzangeres Irene Kroll. Moonlight in Vermont. De Sentimental Gentleman of Swing genoemd, trombonist en bandleider Tommy Dorsey. Hij was een perfectionist die een neus had voor muzikanten en vocalisten. Zijn stijl was in de jaren 50 eigenlijk verouderd, maar tot aan zijn dood in 1956 bleef zijn band een veelgevraagd orkest. Hier was hij de leidende factor in I'm Getting Sentimental Over You, een opname uit 1947. Het tweede uur opende met het nummer 4 Brothers, geschreven voor de saxofoonstextie van Buddy Herman, maar in dit geval uitgevoerd door trombones. Het nummer is gecombineerd door Jimmy Jeffrey en toen hij terecht kwam in het combo van trompetist Shorty Rogers, schreef hij Four Mothers. En daar gaan we nu naar luisteren, natuurlijk met een leidende rol voor Shorty Rogers. Oh, my God.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 Mm-hmm. <laughs> you <laughs> Smoke Get In Your Eyes Gespeeld door de eminente ventieltroepenist Bob Brookmeyer Samen met onder andere gitarist Jim Hall Deze CFM Jazz nadert het einde Later laat ik dit kopergeluid beëindigen met een nog in leven zijnde trompetist Roy Hargrove Als begeleider van de helaas overleden jazzzangeres Betty Carter Roy en Betty in How High The Moon How high the moon There is no moon above When love is far away Too If it is true That you love me And I love you Somewhere there's music That's where you are Somewhere there's heaven I near, how far The darkest night will shine If love will come to La la la la la la little En dat was het dan, c of Jazz Volkoper, samengesteld en gepresenteerd door Tom Hendricks. Vanmiddag om half drie begint in de kroch de jazzconcertreeks van de stichting Jazz in Zandvoort, met als solist tenorspeler Scott Hamilton. En natuurlijk is er volgende week weer c of Jazz. Dus zeg ik samen met Cannonball en Ned Adderley, We will be together again.